Europese leiders als Macron, Schulz, Tusk, Starmer en von der Leyen... reageren met afschuw op het bombardement. Premier Schoof zegt dat we de druk op Rusland moeten blijven verhogen... en Oekraïne blijven steunen. De Grand Prix van Bahrein is gewonnen door Oscar Piastri. Hij bleef in de McLaren George Russell van Mercedes... en teamgenoot Lando Norris voor. Max Verstappen worstelde de hele wedstrijd met zijn Red Bull... en eindigde in Bahrein op plek 6. In de eredivisie heeft koploper Ajax gewonnen bij Willem II. De ploeg uit Tilburg kwam nog wel op voorsprong... maar in de tweede helft draaide Ajax met invallers binnen een paar minuten de wedstrijd om. Eerder op de middag won Heracles thuis met 1-0 van AZ. Pek Zwolle FC Twente werd 1-1. En FC Utrecht pakte in de strijd om plek 3 belangrijke punten tegen FC Groningen. Het werd 3-1. Voor alle wedstrijden werd een minuut stilte gehouden... vanwege het overlijden van Leo Beenhakker afgelopen donderdag. En de Amerikaanse president Trump is kerngezond. Dat staat in het jaarlijkse medische onderzoek van de arts van het Witte Huis. Trump, 78 jaar, zegt al zijn hele leven geen alcohol te drinken of te roken. De president neemt wel medicijnen om zijn cholesterol te verlagen... en gebruikt een crème om een door zonschade veroorzaakte huidaandoening te behandelen. Mijn hart en ziel zijn gezond, zegt Trump zelf. Het weer nog, vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of acht. Lokaal kan een buitje vallen, maar heel veel zal het niet zijn. Morgen droog en zonnig, dan maximaal 19 graden bij weinig wind. Dinsdag een stuk warmer, gevolgd door buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Waarbij je drinken van wat water. als oh, zuster, blijf nog even bij me staan. Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht sister. doe iets aan de pijn. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. haal ik de morgen? Nacht sister. doe iets aan de pijn.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 Nacht zusten. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten. Al niet de morgen. Nacht zusten. <middels>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 Nachtzuster, kom even bij me liggen nachtzuster Nachtzuster, nachtzuster. wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen Nachtzuster, doe iets aan de pijn Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn Nacht zuste, ah, de pijn, de pijn, de Black -O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 My They got to steal it's so cool To get angry at the week And then go back to school So baby, It's what rules When rule. it comes to making money Say yes, please, thank you Sometimes you want to And you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 Ooh yeah. VAM!